Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het Egyptische leger heeft 18 militanten gedood in de Sinaï. Daarmee zou een terreuraanslag zijn vereideld. De militanten waren voor een aanval naar een militaire post op het Schiereiland gereden. Een van de aanvallers had volgens het leger een bomgordel. Ook is een aantal bomauto's vernietigd. Bij de achtervolging van de terreurverdachten kwamen twee Egyptische militairen om. In de Sinaï zijn de afgelopen jaren meerdere aanslagen gepleegd door islamitische terreurgroepen. Daarbij kwamen honderden agenten en militairen om. President Trump wil dat Amerikanen mondkapjes gaan dragen. Vooral op plekken waar afstand houden van elkaar onmogelijk is. Of zo'n mondkapje nou fijn is of niet, het helpt wel degelijk, zei Trump op een persconferentie. Maandenlang vond hij het gebruik ervan niet nodig. Op de persconferentie zei Trump verder dat de pandemie eerst nog erger wordt voordat de situatie verbetert. De Verenigde Staten is het zwaarst getroffen land door het coronavirus. Ruim 140.000 mensen zijn aan de gevolgen overleden. Ruim duizend dossiers van de politie in Horst in Limburg worden onderzocht op strafbare feiten van agenten, zoals valsheid in geschriften. Als er iets strafbaars wordt gevonden, zijn mensen mogelijk onterecht veroordeeld. Aanleiding voor het onderzoek zijn de acties van negen Limburgse agenten. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan intimidatie, misbruik van bevoegdheden en pesterijen. De oorzaak van de crash met een marinehelikopter bij Aruba wordt onderzocht door mensen van de Inspectie Veiligheid Defensie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en rechercheurs van de Zee. Het onderzoeksteam is gisteren naar het Caribisch gebied vertrokken. De helikopter stortte zondag in zee. Twee bemanningsleden kwamen om. Hun lichamen zijn naar Curaçao gebracht.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 I <laughs> love do <laughs> do Everything you do, I just can't get enough. <laughs> hey. Is duidelijk. Ja, duidelijk Ook jij kiest voor de Zandvoortse Radio 106.9. Dit is Z F M, Uks of over. de Legends en the Myth Achilles Killes en is. ZANG like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song